ANWB Verkeersinformatie: er staat een file op de A50-OS richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg. 2 kilometer doorwegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna, Klaas Trumpsteen. Goedenacht, hartelijk welkom bij Casa Luna. De verkiezingen voor de Tweede Kamer komen steeds dichterbij. Zelfs premier Rutte gaat zich vanaf morgen officieel in de strijd gooien. En uh, Geert Wilders deed dat vandaag voor het eerst echt. Hè. Het belooft een spannende tijd te worden, niet alleen op 12 september... maar zeker ook daarna, want, elke regering gaat, want welke regering gaat er gevormd worden? En wie wil met wie? Hoe lang gaat het duren allemaal? Het vormen van die coalitie en hoe uitgebreid wordt het regeerakkoord? Ik praat erover met journalist en communicatiedeskundige Bert Bugman... die vorig jaar het boek Het Slagveld publiceerde... over de vorige formatie, die van het kabinet Rutte dus... misschien straks wel Rutte 1 genoemd. Overigens hebben wij via sommige kanalen gecommuniceerd... dat monetair-econoom Peter Lindeboom vannacht de gast zou zijn. Maar die is uh, wegens ziekte verhinderd. En daarom zijn wij extra blij met Bert Bugman. Die zou al komen, een van de komende weken, uh, voor de verkiezingen in ieder geval. Maar hij komt gelukkig ook vanavond. Dus, uh, nou ja, fijn dat je er bent. En het is ook nu al heel actueel natuurlijk. Eigenlijk is dit misschien wel de beste, de beste dag om het te doen. Bert, jij bent uh, de zoon van Piet Bukman. Nou, laten we die eerst even laten horen, Piet Bukman. Stem zeker op 6 maart aanstaande. Want er gaat heel veel om in de provincie vandaag de dag... Denk eens aan de ruimtelijke ordening, denk eens aan het milieu... ...denk ook eens aan het platteland en aan de agrarische sector, land- en tuinbouw. Een hele moderne sector die een grote bijdrage levert aan de nationale economie... ...die internationaal ook goed mee kan doen. Een moderne sector die daarom ook graag een bijdrage wil leveren... ...aan de verbetering van het milieu in Nederland, aan de instandhouding van het landschap in Nederland... Kortom, maar er is veel te doen op het platteland, er is veel te doen in de provincie. Stem daarom zeker op 6 maart. In 1991 waren de provinciale statenverkiezingen, dus op 6 maart. Hij, hij kan het mooi zeggen. Hè? Prachtig. Hij kan het mooi zeggen. Ja, je, Jouw vader uh, was de eerste voorzitter van het officieel gefuseerde. Uh, fusie. Fusie. Wat zeg je nog? Uh, Fusieerde CDA. Fusie, ja. fusieële, uh, CDA. Uh, hij was minister van Landbouw, hij was minister van Ontwikkelingssamenwerking. Hij is nog twee jaar lang uh, voorzitter van de Tweede Kamer geweest. Um, welke verkiezingen waarbij hij betrokken was, uh, kun jij nog het beste herinneren? Goh, um, goh. of helemaal niks? Interessant. Ik herinner me dat hij op een gegeven moment um, um, voor op het parool stond. Dat hij ge gezakt was. Dat, hij ge dat, ze, dat het partijcongres hem een paar plaatsen lager had gezet, van vier naar zes of zoiets eigenlijk. Nog steeds niet slecht. Nog steeds niet slecht. Maar dat was toen, dat was toen blijkbaar toch voorpagina nieuws, in elk geval voor het parool. En welk jaar dat was, dat, dat weet ik niet meer. Ja. Ja. Speelde dat een belangrijke rol, de, de politieke carrière van jouw vader in het gezin? Uh, nou, uh, uh, ja natuurlijk, want hij was, uh, was er veel voor onderweg. En uh, het, is ook, uh, het is ook heel apart als je vader uh, in de krant staat... en uh, als alles wat hem overkomt ook uh, uitgebreid in kranten wordt besproken. Hij heeft het vaak goed gedaan in de politiek, hij heeft ook een paar keer pech gehad. En als het dan niet zo binnen goed verging met hem... dan, dan werd dat uitgebreid, becommentarieerd... en dan werd hij gevolgd door verslaggevers en fotografen. En dat was, uh, dat was, niet, ja, dat was eigenlijk niet, niet zo leuk. Ja, er worden hele nare dingen over je geschreven als je in de politiek zit. Hè? Ja. ja. ja. Um, uh, was het toch leuk, zo'n vader in de politiek? Ik of? vond het wel, ja. ja? ja ik vond het maar, heel, wat weird. maakt het toch wel leuk dan? Nou, ja, de politiek is leuk. Het is... Uh, uh, het is, het is uh, ik, ik, ik vind het interessant om te weten hoe de samenleving functioneert. En je kunt dat uh, uh, op zo'n manier van erg dichtbij meemaken. En Wat je dan vooral ziet, is dat die politiek veel minder bijzonder is dan uh, mensen denken. Dat het vaak van toevalligheden, uh, net als in een bedrijf of in een organisatie... van toevalligheden aan elkaar hangt hoe iets tot stand komt. En op welke plek je op de lijst komt bijvoorbeeld. Oh, ja, bijvoorbeeld, ja. ja. Maar ja. ook welke coalitie er wordt gevormd. Paalde die toen eigenlijk, toen die van vier naar zes werd gezet? Nee, denk ik niet. weet nee. ik niet meer. Niet, niet, ik kan me niet herinneren dat ik hem daarover heb gesproken. is niet scheldend door het huis gegaan, allemaal nee. dingen kapot gegooid. Dat viel me al nee. erg mee. Van welk van de huidige uh, politieke kopstukken zou jij wel familielid willen zijn? Een familielid willen zijn? En, uh, en wat een moeilijke vraag. En waarom? Ja, en waarom? Ja, dat komt straks. Ja. Nee, maar ja. En met wie heb je het meest? Ja, ik vind uh, Van Huisma Buma eigenlijk het interessantste op dit moment. Ja? ja. Zelfde ja. partij, hè? Ja, zelfde partij. Maar is, of je nou nog familie steeds... van me zou willen zijn, dat weet ik niet hoor. Maar... Is dat nog steeds jouw partij ook, het CDA dan? Of misschien nooit geweest, ik weet het niet. Uh, het is de partij waar ik, uh, waar ik, waar ik vaak op stem. Ja. En ook uh, waarschijnlijk op ga stemmen op 12 september. En waarom vind je Buma zo interessant? Ik vind het een uh, uh, bijzondere man. Ik vind hem... Uh, uh, hij, hij zegt bijna altijd verstandige dingen. Het oh, is een kwestie van de perceptie. Ja, Je goed, van, maar dat van, is mijn perceptie. Smaak, ja. ja, dat is de <laughs> mijne. Wat ik heel bijzonder vind, is hij soeverein. Hij uh, heeft ook in de uh, relatie tot Geert Wilders. Heeft, uh, hij, hij zat in een gedoogconstructie met, uh, uh, met de PVV. Ja. Hij vond dat ook prima, maar hij liet zich niet. Veel mensen lieten zich of uh, een beetje opnaaien door Geert Wilders, ofwel uh, uh, paste zich aan hem aan. Ja. En dat deed hij geen van beiden. Hij, hij, hij bleef autonoom. Ik denk dat we het straks nog wel even over uh, uh, Van Haarsma Buma gaan hebben. Ja. Um, want Bert Bukman is te gast tot uh, kwart voor één in Casa Luna. Meer informatie over deze uitzending en over andere uitzendingen... kunt u vinden op radio1.nl. Daar is ook morgenochtend dit gesprek alweer terug te luisteren. En als u wilt kunt u zich ook nog aanmelden... voor de nieuwsbrief van Casa Luna daar. En tenslotte zeg ik u nog even dat u uh, ook kunt kijken... op de Facebook-site van Casa Luna. Goed, Bert, we, de, we pakken de huidige uh, peilingen er even bij... Want uh, straks moet er een coalitie gevormd worden. Dat is wel leuk om het even over te hebben. Er komen natuurlijk verkiezingen, maar uh, ja, we moeten het nu nog even met de peilingen doen. Uh, die overigens natuurlijk, traditiegetrouw, heel erg van elkaar verschillen. Maar als je naar de tendensen kijkt, dan zie je dat de SP de grootste wordt. Of uh, even groot als de VVD. Dat dan waarschijnlijk uh, in de meeste peilingen de Partij van de Arbeid de grootste wordt. En dan wordt het een beetje wisselend. Soms -sp, het CDA. S -p, S -p, uh, SP is de tweede. SP is eerste. VVD. Sorry, sorry. VVD, VVD. Eén of twee, maar over het, het algemeen is de SP de grootste. Dan komt de Partij van de Arbeid en dan krijg je CDA of PVV. Ja. Nou ja, dat soort dingen. Um, geloof je ze? Nou, in grote lijnen. Uh, het kan nooit helemaal 100% anders worden natuurlijk. Hè. Dat uh, VVD en SP de grootste partijen zullen worden... dat lijkt me eigenlijk uh, onvermijdelijk. Ik denk zelfs dat, dat de PVV iets groter zal worden... dan uit de peilingen blijkt. Dat Omdat is... dat vaak zo is. Dat zei Wilders net ook nog uh, ja. Ja. in het oog. Ik vond hem trouwens, ik hoorde hem net op de radio opweging... Ja. ik vond hem opvallend mat... Ja, ja dat, zei, dat zei die verslaggever ook al. Ja, ja. Het is, uh, hij staat toch niet meer centraal op de een of andere manier. En die tweestrijd roemer rutte uh, die zich lijkt te gaan aftekenen, dat weet je ja. natuurlijk niet wat echt gebeurt. Daar valt hij toch een beetje buiten. Dat is hij niet gewend, denk ik. Ik weet niet wat het is. Misschien is die man ook vermoeid, is hij het zat. Ik weet dat zou, dat, zou dat kunnen? Nou ja, je, alles wat je keer zat, en dit dus ook. En hij heeft natuurlijk een uh, persoonlijk leven wat behoorlijk uh, ingewikkeld is, zal ik maar zeggen. Ja, je komt niet meer echt in aanraking uh, met de samenleving. Nou, dat is nog niet eens het ergste. Je hebt gewoon geen normaal leven. Je ja. wordt voortdurend bewaakt, uh, beveiligd. En, uh, ja, maar goed, daardoor kom je waarschijnlijk te leven bereikt. niet meer tegen. Ja. Ja. Nou ja, dat, dat je dat een keer zat bent. Maar, die, maar je, denk je echt dat dat moment nu gekomen is? nee nou, ik weet het niet. Maar het, hij, was, hij was opvallend mat. Dat viel me echt, uh, dat viel me echt op. Ja, nou, laten we even, nog weer even terug naar die, die peilingen. Stel dat de SP de grootste partij van Nederland wordt. Ja. Hè? Dat is nu wat er een beetje voorspeld wordt. Ik weet natuurlijk niet of het uitkomt. Maar wat zou dat betekenen voor het vormen van een coalitie? Nou, dan krijgen ze het voortouw bij de formatie. Dus dan moeten ze dat gaan proberen. En ik denk niet dat het ze lukt. Maar dat, uh, dat, dat zal al enige tijd duren voordat dat uh, gebleken is. En waarom denk je dat dat niet lukt? Omdat er heel weinig partijen met de SP zullen willen regeren, schatting in. Ja. Maar goed, als dat de grootste partij is, kun je zo niet zomaar passeren. Nee, dan? dat kan het niet. Dus het zal, hij zal de tijd moeten krijgen roemen om het te proberen. En de kans dat het lukt lijkt me erg klein. Want niemand wil het? Of, of, wie, nou, wie wil het wel? Nou, niemand. Wie heeft er, ik denk eigenlijk niemand. Uh, misschien GroenLinks nog het meest. Hoewel het in wezen natuurlijk toch ook een bepaalde manier een liberale partij is. En een, een partij van de elite, terwijl de SP van het gewone volk is. Ja. Nou, verder naar rechts opschrijven krijg je de Partij van de Arbeid. Die volgens mij nog wel met de SP zullen regeren als ze groter zijn dan de SP. Maar niet als ze kleiner zijn, want... Dan moeten ze het. Uh, uh, dan houden zij het leidverhaal in een soort. Maar in een, een junior-positie. Ja. Dat, dat moet je nooit doen. Dat kost je, dat kost je stemmen. Ja. Kunnen ze je je wel de... een beetje opschuiven hè, naar de SP? Nee, de SP schrijft meer op naar de Partij van de Arbeid ook, hoor. Ja? Ze ja. gaan, ze gaan, ze gaan ja, elkaar ze, te goed ze, ze, ja, en die, Dus in die zin zou dat nog wel goed kunnen, hoor. Dat die twee partijen er samen uitkomen. Maar ik zie Alexander Pechtel dat niet doen. Die man is. Dat, dat nee, is want dan door want ben... door liberaal. En die, die moet niks van dat overheidsdirigisme hebben van, van Roemer. Ja, dus met, met die drie partijen ben je er nog niet? Nee, nooit. Ja, tenminste, tenzij die drie partijen een meerderheid krijgen. Maar ja, dat nee, maar dat, hoogst dat, onwaarschijnlijk. dan moeten de peilingen wel heel erg ja, fout zijn op ja. dit moment. Dus ik denk niet dat dat gaat lukken. En dan? Uh, het zou ook nog kunnen zijn dat op voorhand bijvoorbeeld CDA en D66... Tom Jameos schreef dat van de week in de NRC. Als D66 en uh, CDA op voorhand al zeggen dat ze niet met SP willen... dat kan natuurlijk ook. Dan, dus dan, ben, je dan, ben, je, klaar. dan ben je sneller klaar. ja. ja. Uh, maar goed, dan uh, wordt dat hem dus niet. Nee. Maar we gaan nog steeds even uit van die uh, mogelijkheid dat SP de grootste wordt. Ze komen niet in de regering. Hoe wordt het dan? Ja, dan denk ik dat het uh, initiatief bij... maar dat hangt dan af van ofwel de Kamer ofwel de Koningin. Want dat is, dat is een beetje een spel gaande. Hè, wie nou die, uh, die, formateur, ja. die formateurs benoemt. Uh, uh, ik schat in dat, de, uh, uh, dat er dan de bal bij Mark Rutte komt te liggen. En ik denk dat hij net zo lang... Uh, uh, shopt tot hij het voldoende partijen heeft die 75 plus 1 zetel uh, vertegenwoordigen. En welke partijen zullen dat dan wo ja, worden? Ah, ja, bijna, bijna allemaal. Dat moesten bijna allemaal. Ga eens even langs. De dus CDA komt daarbij. Ja, ja, D66. Partij van de Arbeid. GroenLinks. Dus Koenders plus Partij van de Arbeid. Ja, en misschien ChristenUnie. Nou ja, ik, want als. Uh, oh ja, ja je, kunt er van, je, kunt, je kunt er toch wel van uitgaan dat uh, de partijen die eigenlijk niet meedoen in een regering, dus SP, PVV, en waarschijnlijk ook de partij van de ouderen... en misschien ook de partij van de dieren... dat die samen ent boven de 60 zetels zullen komen. Blijven er over rond de 85 à 90 zetels... waaruit de meerderheid moet worden uh, gevormd. Ja, dan heb je ze bijna allemaal nodig. SGP valt dan ook meestal nog af... maar die zal dan dat beleid waarschijnlijk wel steunen. Dan heb je ze allemaal nodig. Dus dat is een hele... Uh, ja, eigenlijk een heel onwenselijke situatie... waarbij het complete midden de regering uh, uh, gaat vormen. Ja. Al die partijen moeten nog eens eens worden. moeten ook bewindslieden uh, leveren. Nou, hoe verdeel je dat dan weer? En links en rechts heb je twee flanken die dan oppos oppositie gaan voeren. Ja. Dat is een heel, heel onwenselijke situatie. Waarom is dat onwenselijk? Nou ja, omdat je, je moet een uh, fatsoenlijke democratische uh, middenpartij hebben... die oppositie kan voeren. Wie, waar staat dat? Nou ja... <laughs> uh, dat staat nergens, maar ik denk dat dat zo is. Waarom denk je dat? Omdat het, uh, uh, omdat het, het krachtenveld brengt zich met, dat met zich mee. Er moet, een behoorlijke, uh, er moet een behoorlijke coalitie zijn. En er moet een behoorlijk, een duidelijke, uh, maar ook fatsoenlijke uh, oppositiepartij zijn. Maar, maar als links als je die diverse partijen zijn toch niet onfatsoenlijk? Nee, maar de ik SP vind, is ik, niet. On... Ik, nou, ik vind de PVV een, on een vrij onfatsoenlijke partij. De SP is dat eigenlijk ook. Wat, wat maakt ze onfatsoenlijk? Nou, de, uh, ja, onfatsoenlijk is dat is misschien het verkeerde woord. Maar het is een partij die. Het, die, het is in wezen een populistische partij. Ja. En een populistische partij moet het niet voor het zeggen krijgen. Je moet, er moet in het democratische krachtenspel moet er een. Is het niet goed als alleen maar populistische partijen de oppositie vormen? Ja, want dan die denken niet constructief mee. Nou ja, die schreeuwen die, uh, die roepen iets... en krijgen op basis daarvan waarschijnlijk de volgende keer nog meer stemmen. Ja. Waardoor de problemen nog groter worden. Maar als ze niet in de oppositie zitten, zitten ze in de regering. Ik weet niet of dat beter is dan. Ik denk zelf, uh, ik denk zelf dat de, uh, de partijen in het midden dit probleem... over zichzelf hebben afgeroepen... door deze verkiezingen uh, uh, uh, voor wenselijk te verklaren. Nadat de PVV met de onderhandelingen in het kasthuis was gestopt. Dus toen die Koendus-coalitie kwam, zeg jij, hadden ze eigenlijk moeten doorgaan. Ja. Misschien als gedoogpartijen. partijen. Ja, die dat kabinet zat er. Hè. Dat was een minderheidskabinet, CDA VVD. Dat was zo slecht nog niet. Uh, daar zaten behoorlijke ministers in. Die, die deden dat met steun van de PVV. De PVV trok zijn steun in. En dat kabinet had beter kunnen blijven zitten en door kunnen regeren. Met, met, een, met een nieuw, ja, een nieuw soort gedoogakkoord. En waarom zou dat dan beter zijn geweest? Want dit is toch heel democratisch? Als het misgaat, dan ga je weer met z'n allen naar de stembus. Ja, dat is, dat is, dat is, maar, het is maar hoe je democratisch uh, uh, definieert. Uh, uh, dat de stemmer het, de kiezer het voor het zeggen heeft. Ja, maar ik denk dat de kiezer het ook wel fijn zou vinden... als er een stabiel bestuur is. En uh, dit, dit dreigt toch af te, te glijden naar een minder stabiel bestuur omdat er te veel partijen komen en omdat de zes oppositie partijen, Zes erg... partijen die een coalitie vormen en, en, en twee populistische partijen in de oppositie. Een linker ja. rechter rechterflank. En wij gaan die elkaar niet te, te lijf dan juist nee, in die ja, oppositie? Nee, daar hebben ze geen baat bij. Ze ja. hebben de baat bij om, de, om het midden aan te vallen. Ja. Um, Oké, okay, dat was dus als de SP gaat winnen. Is het eigenlijk zo dat als de VVD gaat winnen dat er precies dezelfde situatie ontstaat? Alleen dan zonder dat we eerst met de SP ik gaan schat, proberen. Ik schat in van wel, ja. Ook weer ja. De ja, ik, ja, in de zes partijen. ik denk het. Ik dus, zie dus geen andere optie. Voor de snelheid zou het beter zijn als de VVD de grootste partij <laughs> wordt van het land. Ik weet het niet. Want ja. ja, ja, ja. Want uiteindelijk, ja, dan, dan, dan komt dat een paar weken eerder. Ja. Oké. Okay. alles eigenlijk, de, de coalitie wordt gewoon een zes partijen Nou, ik zie geen andere mogelijkheid. Ja, Tenzij... Een eentje wat, minder. Ja, maar die krijgen geen 75 zetels bij elkaar. Ja, dan weten we het al met z'n allen. Ja, ja, GroenLinks zou eruit kunnen vallen, bijvoorbeeld. Dat zou wel kunnen. Dan heb je dus... Uh, misschien lukt het VVD, PvdA, CDA en d 66 samen. Ja. Dat, we gaan dat zou wel beter zijn. We gaan even kijken naar de vorige uh, coalitievorming. Dus de, de, de formatie van het, de kab het kabinet Rutte. Daar heb jij dat boek over geschreven. Um, uh, hoe heet het ook weer? Sorry. Het slagveld. Het slagveld. Het slagveld. Het slagveld. Um, en op jouw website schrijf je daar iets over. En daar staat, even kijken, dat uh, het, het kabinet met gedoogsteun van Geert Wilders... niet helemaal vanzelfsprekend was. Het is het resultaat van een reeks misverstanden... en met één telefoontje had het anders kunnen lopen. Ja, ja. Eens uit. ja dan moeten we dus terug naar 2010. Uh, toen die onderhandelingen gaande waren... en dat uh, die, uh, die potentiële gedoogcoalitie... Uh, die stond 76 zetels, dus er konden geen... Uh, die, die, daar waren geen dissidenten... die kon geen dissidenten verdragen, die coalitie. En er waren er toen twee, dat herinner je nog wel... Uh, Kathleen Verjee en Ad Kopian in het CDA. Ja. En de gedachte was bij iedereen die deelde aan die coalitie... dat die twee mensen nog wel zouden kunnen worden. Dan had je uh, Abklink, die was mede-onderhandelaar uh, uh, met Verharen. Um, dus die was in principe voor die coalitie. Die werkte daaraan, tot hij op een dag... Vond dat het niet meer kon. Een ja, brief schreef. Maar ja, misschien was hij wel nooit voor. Ik denk dat hij wel serieus heeft willen onderzoeken. Ja. En toen kwam hij op een dag tot de conclusie: nee, het kan echt niet. Want die man is vaak als links gepercipieerd en anti-PVV. En dat was hij niet zo erg hoor. Hij was heel kritisch over de islam en de vragen. En hij waren het op heel veel punten eens met elkaar. Ja. En waarom kwam dan toch dat moment dat hij dacht: nee, dit kan... ik denk dat hij toch heeft gedacht van uh, op het persoonlijke vlak uh, is Git Wilders te onbetrouwbaar. Ja. Goed, toen uh, kwam die brief. En wat was er nou precies aan de hand? Wat, wat, wat was dat telefoontje dat de Boel had ja. kunnen veranderen? Nou, die brief kwam. Uh, Abklink zei: ja. ik doe niet meer mee met de onderhandelingen. En op dat moment zei uh, Geert Wilders: uh, je moet bedenken, ze, hebben, ze hadden een week onderhandeld en ja. Abklink zat naast Geert Wilders aan die tafel. En al die tijd heeft Abklink aan die tafel nooit iets gezegd. En opeens trok hij de stekker eruit. Ja. Geert Wilders, ook maar een mens, die was zo beledigd en zo gechoqueerd eigenlijk... dat hij zegt, ik wil met deze man nooit meer verder. Dat kregen Mark Rutte en Maxime Vragen te horen. Die zijn acuut, want er was haast bij, met Job Cohen gaan bellen... in dat weekend... om uh, te praten over een kabinet met de Partij van de Arbeid. Mm -hmm. uh, Ab Klink ondertussen maakte zijn eigen afwegingen... zonder eigenlijk veel contact te maken met anderen daarover. En die maakte maandag zijn, zijn, zijn, zijn, zijn uittreden uit de fractie bekend. Ja. En dat was voor Geert Wilders reden... om weer terug te keren naar de onderhandelingstafel. Dus als abt maar abt wist daar niet van. Ab Klink wist dus Ab dat Klink wist niet dat er met Cohen gebeeld nee, werd? Nee. En als hij dat wel had geweten, was hij gebleven? Denk dat ik. lijkt mij on, ja, onvermijdelijk. Want dan was, een, een, een, dan was er een kabinet gekomen... wat hij graag wilde met de Partij van de Arbeid. Ja. Maar hij wist dat niet. Hij heeft ook wel erg op zijn eentje gehandeld. Hij heeft toen gezegd... ik stap uit de CDA-fractie. En toen heeft Geert Wilders gezegd... dan hebben we alleen maar Koppian en uh, Verje tegenover ons. En dat lukte ons wel. En toen zijn ze weer gaan onderhandelen. Toen is de uh, coalitie gevormd. En ik denk dat die coalitie er ook nog had gezeten... als de economische crisis niet uh, zo hard had toegeslagen. En heeft uh, Klink eigenlijk gelijk gehad... dat uh, Wilders op het persoonlijk front niet of vlak niet uh, betrouwbaar was? Dat vind ik moeilijk te zeggen. Want um, het, uh, uh, dat Geert Wilders niet verder wilde... Uh, omdat er zoveel bezuinigingen uh, nodig waren... Ah. dat begrijp ik eigenlijk wel. Ik vind niet dat je dat als onbetrouwbaar kunt bestempelen. Wat wel gek is, is dat ze uh, heel lang hebben gepraat in dat kanshuis. en dat hij toen pas heeft gezegd, ik doe niet mee. Ja. Dat is gek. Dat is eigenlijk net zo gek als de apkling die een week tegenover... of naast Wilders zit en ook niks zegt. Ik weet niet wat hij gezegd heeft daar aan de tafel in het katshuis, hè? Ja. Goed, um, want ja, nou ja, even, even nog één vraag daarover... want. Kunnen we uit die coalitie van uh, een aantal jaar geleden... iets leren voor de coalitievorming nu, voor de formatie? Of, of is dat een zo'n andere situatie dat je daar niet van kunt opsteken? Nou, wat, je, wat, wat, wat wel interessant is aan die coalitie... is dat een uh, gedoogconstructie een keer is geprobeerd. En daarmee is het de volgende keer weer mogelijk. Dus dus dat denk, in zo'n weer... zo versplinterd landschap is zo'n gedogen constructie eigenlijk wel interessant. Je dus ziet dat... het ook in Denemarken. Als we dan toch nog even teruggaan. Je zegt nu van we hebben zes partijen nodig, anders heb je geen meerderheid. Dan heb je er misschien toch niet zes nodig als die anderen. Nee. Uh, ja, SP gedogen. heeft geven niet te willen gedogen. Dus ja. dan houdt dat op. Nee, nee, maar je kan wel bijvoorbeeld de ChristenUnie en de, weet ik veel. Ja, of... Nou, ja. Maar in, in, zeg maar een, een, een, een vier of vijf partijenkabinet in het midden wat dan 73 zetels heeft met gedoogd zijn van de ChristenUnie of zo... dat wordt wel heel ingewikkeld. Dan kan je ja. die beter maar gewoon bijhalen. Doe, doe dan maar gewoon mee, staatssecretaris. Maar het is, het is een mogelijkheid, dus het kan, het kan op... De, ja, het, en het werd nooit als een serieuze mogelijkheid beschouwd. Dat is het nu wel. Ja. Dus in die zin was het een interessant kabinet. Ja, dus uh, dat gedogen, dat, uh, dat was weer iets unieks. En daar is lang over gesproken, ook uh, op het congres van het CDA ja. uh, in oktober 2010. Gaan we nog heel even terug naar die tijd en dan horen wij uh, Camille Eurlings...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 Ik herinner mij, ik ben nog niet zo oud, maar ik herinner mij acht jaar geleden. Toen gingen wij een coalitie aan met de LPF van Pim Fortuyn die zei dat het moslimgeloof een achterlijk geloof en een achterlijke cultuur was. Wij gingen geen gedoogcoalitie aan, maar een echte coalitie. En we waren daar breed voor. Ook Ernst Berlin was daarvoor. Hebben wij onze partij verloren? Zijn we van ons geloof gevallen? Alle mensen, we zijn groter eruit gekomen! Hij was wel een tikje opgewonden. Hij ging ook nog heel emotioneel. Het ging hij nog, ja. ja Maxime Verhagen uh, toespreken. <laughs> maar hij krap, als je hem zo hoort, denk ik. Hij heeft eigenlijk wel gelijk. Dat, dat hij Het zag nooit... er allemaal erg verhit uit. En uh, daarom niet zo aangenaam. De televisiebeelden waren niet zo prettig om naar te kijken. Als je van het congres? Nee, van Camille Eurlings. Oh, toen, ja, ja. Ja. ja. Maar als je hem zo hoort, heeft hij eigenlijk gelijk. Ze hebben met de LPF geregeerd. En dat was ja, maar het heeft, ze, het heeft ze niet zoveel goeds gebracht. Ja, wel hoor. De verkiezingen erop, hebben ze gewonnen. Oh nee, nee, maar ja, nee, maar ik bedoel, hij pleitte daarvoor samenwerking met de PVV. En dat heeft ze niet veel goed gebracht. Nee, nee, nee, maar goed, ik weet ook niet hoe het gelopen zou zijn. als ze zonder de PVV, als ze die gedogen constructie niet waren aangegaan. Hè? Ja, over het vormen van de coalitie heeft G500 ook het een en ander gezegd. Er is de laatste tijd veel in de publiciteit. In het NRC Handelsblad, volgens mij op, de, over, uh, op TV is er ook nog wat uh, over gezegd. En zij hebben een soort. Uh, zij hebben een idee. En dat heet de stembreker. Ja. En dat heeft te maken met uh, het feit dat zij zeggen... je moet eigenlijk niet op een partij stemmen, maar op een coalitie. Want als je ja. alleen op een partij stemt... Dan, dan stem je op een verkiezingsprogramma. Daar komt toch niks van terecht. Je moet eigenlijk op een soort van regeerakkoord kunnen stemmen. Uh, en daar hebben ze een... Uh, ja, tamelijk ingewikkelde constructie voor verzonnen. Ja. Dat, je, dat je, uh, je... nou, je doet weer aan zo'n soort stemwijzer mee... en dan komt er dus voor, zoveel partij, voor zoveel procent hoor je bij die partij... voor zoveel procent hoor je bij die partij... voor zoveel procent bij die en bij die... En daar, als je dan doorklikt, dan wordt het al voor je ingevuld. En als je meedoet, dan, dan wordt het allemaal bij elkaar opgeteld. En dan wordt dus daar bekeken hoeveel uh, stemmen er naar de verschillende politieke partijen zouden moeten gaan. Ik hoop dat ik het goed uitleg. En dan krijg je op de dag van de verkiezingen een sms'je. Ja. En dan moet je je daar ja. ook aan houden. Dus ja. zeg je van, oké, okay, uh, jij moet CDA stemmen. En als je dat niet doet, dan gaat ons plannetje. Ja. Loopt de mist ja. in. Uh, wat, wat vind je van... Nou, laten we eerst beginnen bij het uitgangspunt van... Uh, je moet eigenlijk stemmen op een coalitie. Ja, ja. Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik zou zeggen van niet. Waarom niet? Omdat je stemt op een partij. Ja, dat is nu zo. Ja, maar je stemt op een partij omdat je die partij uh, uh, uh, uh, de regering, uh, de regeringsverantwoordelijkheid toevertrouwt. Ja, maar je, je wilt als je eigenlijk... bijvoorbeeld op het CDA stemt, kun je ervan uitgaan dat het CDA zijn best zal doen om zijn standpunten te, te, te realiseren. In een coalitie met de VVD of met de Partij van de Arbeid. Maar dat je wilt een uit. beleid. En in die zin zou je kunnen zeggen: oké, okay, dan kun je ook maar het beste gelijk op een, uh, een coalitie stemmen. Ja, maar het is niet, dat is niet haalbaar. Dus, uh, nou ja, zijn kunt... We hebben nu iets verzonnen. We, we nee. hebben er net ook nog even naar gekeken. Ja. Je hebt aan die stemwijzer ja, meegedaan. Ik heb het ingevuld. Ik vond het wel interessant. Maar het gaat natuurlijk niet. Uh, het is niet het rol he, Want dan moet je meedoen met ja. het systeem. Ja, ik wil het niet meedoen uiteindelijk. Nee. Partijen, uh, uh, die coalitiebesprekingen, dat is een proces wat. Uh, uh, het een en ander met politiek te maken heeft, maar niet alles. Dat loopt zus, dat loopt zo om persoonlijke redenen, vaak, en, uh, of om redenen van uh, toevallige gebeurtenissen. Uh, je kunt die partij ook niet vastleggen op een coalitie. Dus je kunt, ik zou me kunnen voorstellen dat je op een stembouillet een coalitie van voor je voorkeur erbij kunt aangeven... Ja. Dat zou nog wel voor kunnen. Uh, maar je kunt niet op een coalitie stemmen. Ja. Dus het is nog geen die, waterdicht systeem. Nee, ervan. Ja. En bovendien. ervan. Die coalitievorming vindt achteraf pas. hangt ook af hoe groot die partijen worden. Dus, ja. En zoals zij lid worden gezegd, van, gezegd, van allerlei... Gezegd, eerst vind ik het een beetje flauwekul. Zoals zij lid worden van allerlei uh, politieke partijen... om daar de boel te kunnen beïnvloeden... kun je ook mee gaan doen aan die stembreker... Ja. en vervolgens lekker iets anders gaan stemmen. Ja, dat kan ook. Dus dat kun je ook saboteren. saboteer je de boel. Ja. Dus nou, van jou hoeft dat niet... Nee, die wat uh... van Linden is trouwens een interessante jongen. Ik heb hem horen spreken pas ergens in, uh, bij presentatie, boekpresentatie van de boekpresentatie van Haarsma Buma. Ja. Ik vind hem heel clever. Het is een bijzondere jongen. Ja, zeker. Ja. Hij is hartstikke jong. Maar die stembreker, of uh, hoe het heet, <laughs> nee. Nee. Dat, dat, dat, dat hoeft niet van jou. Goed, gaan we even naar muziek. Je hebt een, een plaatje meegenomen van Sammy Davis Jr. Ja. Waarom dat? Ja, ik vind het een mooi lied. Er zit een enorm drive achter. Het begint heel rustig, maar het is voortdurend... Uh, uh, er zit een enorme power achter en dat vind ik mooi. Oké. Okay. Mr. Bojangles. Bojangles. A new man, Bojangles and he danced for you.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 Mr. Bojangles Mr. Bojangles Oh, he could dance He told me other times he worked for minstrel shows Traveling throughout the South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 He shook his head I could swear I heard someone say please Mr. Bojangles oh, Mr. Bojangles Mr. Jangles, come back And dance, dance, dance, please dance, I'm Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, dance. Why can't you come back and dance, please, Bojangles? Mmm, dance again, Bojangles. Hij kon ook nog aardig fluiten. Die Sammy Davis Jr., Mr. Bo Jengles, meegenomen door Bert Bugman. Journalist, die schreef. Vorig jaar, het boek Het Slagveld is vorig jaar uitgekomen. Dat ging over de coalitie van de regering, of de, de formatie van de regering Rutte. En wij spreken nu met elkaar omdat er weer een formatie zit aan te komen. 12 september de verkiezingen. En morgen, of ja, morgen het congres van de VVD. En dan gaat premier Rutte zich officieel in de strijd mengen. Hij heeft al een cadeautje weggegeven aan alle... Oh dat vind ik altijd zo grappig. De hardwerkende Nederlanders. Iedereen met een baan is tegenwoordig een hardwerkende Nederlander. Ehm... Um, nou, Dat heeft hij gedaan, maar morgen op het congres gaat het echt beginnen. En dan zondag een debat bij RTL ja. uh, met uh, Roemer, Wilders en Samson. Ja. Hij heeft zich heel stilgehouden. Roemer heeft zich uh, behoorlijk stilgehouden. Wilders is vanavond pas uh, ja. echt naar buiten gekomen. Ja. Is dat slim? Nou, van Wilders volgens mij niet. Ik denk dat hij gewoon eerder uh, zich had moeten gaan bemoeien met, het, uh, met de discussie. Want die moet worden gehoord en die, die daalt ook in de peilingen. En dan moet je worden gehoord? Nou ja, dan moet je dus je stem uh, verheffen. Want anders dan daal je verder. Ja, blijkbaar zijn de kiezers dan niet geïnteresseerd in jouw partij of minder. Dus dan moet je je melden. En hij kan natuurlijk op zich het debat vaak goed aanswingelen. Ja. Dus ik, ik vind, van hem snap ik het niet zo goed. Uh, vind ik het eigenlijk, zou je zeggen, maar het is, is onverstandig. het is wel een beetje bekend dat hij niet in discussie of in debat wil met anderen. Maar hij wil projecten. wel van alles roepen. En dat ja. heeft hij ook bijna niet gedaan. Ja. En getwitterd. Ik volg niet alle tweets van hem. Nee, maar hij heeft zich op de vlakte gegaan. Ja, nou ja, en van, van die andere twee, Roemer... Ja, heel verstandig, ja. ja? ja die, die, die groeien. En dat, dan moet je dus niet verstoren, dat proces. En je ziet... Niet zo een... laat mogelijk met, met het debat gaan beginnen. En dat interview in het Financieel Dagblad van Roemer... had hij ja, beter niet kunnen? Ja, dat was stom. Lijkt mij. Maar God ja, ik weet niet hoe zijn kiezers daarover denken. Misschien... Uh, uh, misschien vindt die dat wel heel verstandig. Ik weet, heb je gevolgd hoe dat in de peilingen daarna gegaan is? De, hij blijft gewoon onveranderd hoog. Ja. En Rutte die, uh, die gaat nu de, de premiersbonus incasseren ja. de komende ja, weken. Daar, daar, daar lijkt het wel op, ja. ja. Denk je dan ook dat, dat die... Kijk, nu in de meeste peilingen is SP ligt nog wat voor op ja. de VVD... dat dat dan de komende weken gaat draaien? Ja, dat zou goed kunnen. Ja. Dat, dat, je, je kan er geen zinnig woord over zeggen, eigenlijk. Ja. Het kan. En nou ja, de nieuwe premier, daar hadden we het net al een beetje over. We gaan nog even kijken naar het CDA. Want dat is toch de partij waar jouw vader, hij was de eerste voorzitter, de partij waar jij ook op stemt, zei je net. Um, de partij die je het best kent. Ja. Hoe vind je dat het nu gaat? Nou, eigenlijk, eigenlijk wel goed. Maar ja, je zou kunnen zeggen het gaat slecht en het gaat goed. Het gaat slecht natuurlijk in de, in de peilingen. Hoewel de peilingen zijn waar ze de PVV gepasseerd ja, zijn. Ja, dat is wel interessant. Ja, in die zin uh, is dat debat van zondag ook nog wel. Uh, uh, arbitrair, want voor het eerst mag uh, aan zo'n premierdebat uh, het CDA niet meedoen. Hè? Ja. Dat is ook heel, heel bijzonder voor zo'n partij. Die, ja, maar ja, ja, dan hadden trekken. ze maar wat beter in de peilingen moeten nee, zijn. Maar dit is maar is altijd, het is, is altijd de het is, nee, dus ze, ze, ze, ze kiezen de bovenste vier in de peilingen. Ja. En die nummer vier wisselt elkaar dus een beetje af. Maar goed, dat doet er verder niet toe. Het is een partij die zichzelf toch uh, uh, een beetje opnieuw moet uitvinden... En ze zijn in die zin één stap verder dan de Partij van de Arbeid... die dat ook heeft, is dat ze zich realiseren dat ze dat moeten doen. Dus de uh, Partij van de Arbeid roept nog... Uh, Mariet Hamer en anderen roepen nog dat ze de grootste kunnen worden... In, uh, op 12 september. Maar ja. ja, Of ze dat geloven is de vraag. Natuurlijk. Nee, ja, maar dat je het alleen al zegt, dat is natuurlijk heel dom. Dan heb je nog niet de, de omslag gemaakt naar... Dan, dan heb je de realiteit nog niet helemaal uh, begrepen. Dus het CDA heeft eigenlijk geluk dat het al wat uh, langer slecht ja, gaat met die partij. Ja, of ze zijn gewoon wat slimmer daar, dat kan natuurlijk ook. Nee, maar, maar, ze, nee, maar dat, dat is, hebben, ze hebben er veel langer aan kunnen winnen. Nee, want de Partij van de Arbeid staat er ook al lang slecht voor in de peilingen. Ja, maar he? die waren bij de vorige verkiezing nog een stuk beter ja. dan het CDA. Dat is waar. Ja. En, of die het maar weer, de Partij van de, de, de Arbeid de... heeft nogal wat uh, schommelingen doorgemaakt. Die hebben ook al 22 zetels, 23 zetels zijn ze uitgekomen. Ja. Dus die hadden dat ook al best wel eens kunnen bedenken. Maar die vinden dat moeilijk. Ja. En ze hebben een leider die volgens jou uh, interessant is in ieder geval. Die goed nadenkt over de zaken. Die eigenlijk nooit iets uh, zegt zonder dat hij uh, heel verstandig daarover ja. goed nagedacht ja. heeft. Ja, even een klein stukje laten niet. horen. Dat zeg ik niet. Van <laughs> Buma. De langstudeerboete gaan wij weer afschaffen. De langstudeerboete wordt afgeschaft. Nou, dat is toch wel een primeur? Dat zou ik zeggen. Dus het, uh, het bier is daar. Ja, heel verstandig, hè? Om eerst te zeggen dat je die langstudeerboete graag wil... om met dat plan te komen ja. en het vervolgens ja. af te schaffen. Ik vind dat niet helemaal... Nee, dat is ook niet verstandig. Het is verkiezingstijd, dan zeg je wel eens dingen die... Dit is een de uitzondering die de regel bevestigt. Ja, helemaal, ja. Maar, maar jij zegt, ja, dit is verkiezingstijd en dan doe je dat gewoon? Nou, dat zo gaat dat, ja. Ik zou, ik zou zelf dus toch terugkijkend denken... die verkiezingen hadden er nooit moeten komen. Hè? Dit, is, dit is vragen om moeilijkheden. In een zo uh, ingewikkelde tijd... Ja. met zo'n versplinterd politiek landschap... Ja, maar dat zei het. net. Maar we zijn bij ja. Van Haarsma Buma. Ja. Want ja, nou ja, die, er zijn dus verkiezingen en dan, en dan mag je domme dingen zeggen. Nou ja, dan worden er soms domme dingen gezegd. Ja, En dan heb je ook nog de, de kinderopvang, hè, waar het CDA ook ge geswitcht is. Ja, dat is, dat, dat, snap dat ik maakt nog die... geen sterk indruk. Nou, van die kinderopvang snap ik wel. Kijk, je hebt het Coendoes-akkoord in elkaar geflanst. Dat is ook in een paar dagen gebeurd. Ja. Om uh, uh, aan de Europese regelgeving te kunnen voldoen. Nou, dat is nu gebeurd. Je kunt nu zeggen, straks als er verkiezingen zijn geweest... Doen, gaan we het anders doen op dit en dit vlak. Dat vind ik bij het CDA. En kinderopvang hoort natuurlijk een beetje bij elkaar. En waarom die lang boete. Dat, is dat, dat hoort wat minder bij de, zeg maar, wat waar het CDA nou wezenlijk voor staat. Dus ik kan me voor, ik vind dat dan, ik zou zelf zeggen, uh, dat past iets minder bij die partijen. En daar ze, had je ook kunnen, en ze had, zijn er zelf mee gekomen. Ja, ook dat nog eens een keer. Ja. Maar, maar uh, Buma als stemmen trekken, het was in mij nog niet zo opgekomen. Vind je, nee, meer, dat wel? meer mensen hebben dat. Ik denk zelf dat hij potentieel uh, enorm veel stemmen kan trekken. Maar... Waar zit hem dat dan in? Ja, in, dat, uh, in wat ik al zei, het soevereine van die nee. man. En, Maar charismatisch. Hij... Ja, nee, dat maar is toch ook. Dat de, ge... charisma moet een beetje groeien, balken. En dat was ook niet charismatisch, zeker niet toen hij begon. Maar hij heeft toch ook behoorlijk wat verkiezingsoverwinning op zijn naam staan. Dus charisma is misschien helemaal niet nodig in de politiek? Nou, uh, het is maar wat je onder maar verstaat. Wat er uh, in de finex of op het platteland wordt gevonden... dat is vaak anders dan wat uh, men in de Randstad vindt. Ja. Maar dat bepaalt toch wel degelijk... wat er uh, in Den Haag, uh, hoe de verhoudingen in Den Haag zijn. En ik denk dat hij gewoon potentieel heel veel inzicht heeft... maar dat het nog wel een beetje uit moet komen. Ja. Als je daar ik raad... hoef er geen reclame voor hem maken trouwens. Nee, maar nee ik denk, doe het. Maar die man, daar, daar, zit, daar zit wat in. <laughs> <laughs> um, als je nou naar het CDA kijkt, hè, wat mij dan opvalt, dan zitten daar tamelijk weinig aansprekende namen in. Over Bumar kun je dan twisten. Ja. Maar de, de nou, die Norde Keizer die lijkt toch ook wel uh, veel. Ja, vind, vind je, ja. Nou ja, het is, het is iemand die, die ja. populair is. Dat, uh, ja. Maar het is een hele nieuwe lijst. Ik zou zeggen, uh, dat voor jongen gaat wel in een heel hoog tempo. Maar ik schat ook een beetje in dat heel veel van de CDA-bewindslieden uh, geen zin hadden in een plaatsje op de, op de lijst. En dan moet je wel. En komen ze dan terug nog? Ik zie je voor haar ooit nog terugkomen als minister misschien. Ja. In die zes partijen coalitie. Je weet het niet. Straks hebben ze een goede minister van economische zaken nodig. Misschien uh, vindt voor iedereen hoefen. wel dat. Uh, <lacht> <lacht> ja, ja, gaan, weet je niet, weet je niet. Wa Ik, was, was uh, ja, een beetje een rare overgang misschien. Maar was Anton Mussert een charismatisch man? Nou, nee, eigenlijk niet. Want hij uh, heeft nooit veel stemmen getrokken. Dus, uh, uh, nee, hij was geen charismatische man. Maar je kan ook charismatisch zijn zonder veel stemmen te trekken natuurlijk. Als je hele raar nou ja, idee. ja, het is maar ja, het is maar ook weer hoe je charisma dan definieert. Maar in de politiek hangen charisma en stemmen toch wel met elkaar samen. Ja, ik, ik vraag dat omdat jij nu een boek aan het schrijven bent over uh, de NSB. Ja. Uh, het houdt op midden tussen een biografie en een roman. En uh, en als gevolg daarvan ben je ook een beetje gaan bemoeien... Ja. ben je gaan nadenken over de discussie die, je, die wel speelt hier en daar... of de NSB nou te vergelijken is met de PVV. PVV ja. Wat, ja. wat vind jij daarvan? Nou, ik vond dat altijd een hele flauwe discussie. Waarvan ik dacht, nou, dat, is, uh, dat doet de PVV geen recht. Is dat ook een gemene discussie bijna? Nou, dat vind ik weer een groot woord. Maar ja, het is zo beladen. Ja, maar gewoon flauw vond ik het. En uh, dat is het in zekere zin nog steeds. Want die NSB die wordt uh, geassocieerd met de Duitse bezetter. Nou... Dat, uh, daar, daar, daar kan je de PVV. Er is ook, helemaal, er is er is ook geen bezetter. Er is ook geen bezetter. Maar. Dus het is, uh, in die zin vind ik niet dat je die partijen met elkaar kan vergelijken. Inhoudelijk uh, uh, komen ze ook op heel weinig punten eigenlijk overeen. Als je goed kijkt. De uh, NSB was bijvoorbeeld uh, uh, helemaal niet. An, zeker in het begin niet antisemitisch. He, je zou kunnen zeggen: de NSB antisemitisch, de PVV anti-islam. Dat komt overeen. Dat, dat, is, dat is een. Denk redenering. Mm -hmm. Maar de NSB was eigenlijk helemaal niet antisemitisch. Die werd dat gaandeweg. weg. En zeker toen de Duitsers hier kwamen, moesten ze wel. Maar die, dat, dat wegzetten van zo'n bevolkingsgroep... wat de PVV dat doet, dat deed de NSB helemaal niet. Nee. NSB was ook pro-Europees. Weliswaar fascistisch Europa. Maar wel een Europa. En dat wilde uh, wil dus ze juist helemaal niet. Dus inhoudelijk, dus inhoudelijk, inhoudelijk zijn er weinig overeenkomsten. Maar in de, wat mij wel opviel, dan moet ik wel eerlijk zeggen... die in... Uh, uh, zeg maar de... De cultuur van die partijen zijn er toch meer overeenkomsten dan ik aanvankelijk dacht. Wat dan bijvoorbeeld? En dat zit mij meeleggen in het verongelijkte. Heel erg het gevoel dat je de underdog bent, dat iedereen tegen jou is. Dat het hele systeem tegen jou is. Uh, uh, boosheid en, en eigenlijk ook ja, toch al een behoorlijke, zij het soms, ingehouden agressie. In de tijd van de NSB werd hij niet ingehouden... want hij had de knokploegen die de straat op. Ja, maar dat hadden de communisten ook en de socialisten ook. De knokploegen waren heel gewone bij die tijd. Dat waren de voetbalhooligans van die tijd. Ik moet trouwens even iets anders gaan doen... want het programma zit er al bijna op. Dat is vertellen wat we straks gaan doen. Want dan gaan wij door met Kase Dat was hier om twee over één. Want eerst krijgen we straks het hoorspel Het Bureau. En de vraag aan de luisteraars... wat ik jou ook min of meer gesteld heb in het begin... Uh, iets anders trouwens. Maar met welke politicus zou u een band willen hebben? Het gaat niet alleen om de politieke voorkeur. Maar met wie zou u wel eens een avondje uit willen bijvoorbeeld? Uh, wat zou u dan gaan doen? En waar zou u het over willen hebben met die politicus? Uh, u kunt bellen. 0800-1121. 0800-1121. Mail ik al naar casaluna.ncrv.nl. Casaluna.ncrv.nl. En uh, twitteren uh, hashtag Casaluna. Wij uh, maken straks plaats voor Hoorspel het bureau, maar ik ga eerst nog even aan Bert Bukman vragen wanneer dat boek uitkomt over de NSB. In februari. In februari, En weet je ook al hoe het gaat heten? Anton. Anton. Oh, dus Anton. Het gaat, gaat, gaat het over de NSB? Nee, of het gaat over Misser. Het, echt... uh, ja, het, het gaat over de persoon van Anton Misser. Hoe kom je er nou bij om dat te gaan doen? Ja, dat is een heel verhaal. Moet ik dat helemaal vertellen? Nee, nee heel kort. Nou ja, nee. <lacht> dat kan denk ik niet meer. Uh, maar het, het is een... Ik vond het een interessante man. Uh, ja, dat is een heel goed antwoord. Goed, heel veel succes erbij. Dankjewel voor je komst naar Casa Luna. We gaan het allemaal afwachten. Uh, zondag dus, dat debat. Morgen het congres van de VVD. Uh, wij maken nu plaats voor Hoorspel het Bureau. En zijn dan om twee minuten over één terug met het tweede deel van Casa Luna. En dan is het woord helemaal aan u. Tot zometeen.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 Dat zal wel. Hij zei tegen me: Ik schätze Herr Koning zeer. En als er toe mee komt en er zegt: Herr professor, bitte, darf ik Sie etwas vragen? Dan werde ik ganz ruhig zuhören. Ik hoor het je zeggen. Wat is er dan gebeurd? Heeft Maarten je dat nog niet verteld? Ik wou het straks vertellen als iedereen er is. Dan zal ik mijn mond houden. Je mag het wel vertellen. Nee, vertel jij het maar, dat is beter.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 Ich bin davon überzeugt, dass künftige Generationen Ihnen dankbar sein werden und Sie als einen großen Gelehrter ehren werden. Das dass ich, ich dennoch der Meinung bin, bin dass wir das für wir unsere, unsere Nachfolger, Nachfolger Plätze, in Plätze in unserem Vorstand einräumen müssen, ist wohl, weil ich mich als 75-Jährigen jeden Tag mehr meine von meiner Sterblichkeit bewusst werde,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 Maar Horvatits hield dat af en dat heb ik hem verweten. Heb je daar argumenten voor? Ik heb daarover een lezing gehouden. Over de wieg. Heb je die hier? Ik zou hem brengen. Doe dat. Een kwartier later lag zijn lezing alweer op zijn bureau. Hij zou er niets meer over horen. Wie een zuurtje uit Hongarije... <tie>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 Wil ik jullie koffie? Graag. Ja, lekker. Hé, hey, dag, Kato. Oh. Ligt hier lekker. Ja? Hm. Hoe is het gegaan? Ja, hoe gaat dat?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 En hij mocht ook haar gebits niet meer schoonmaken, omdat zijn vingers naar nicotine roken en die lucht bleef er dan aan hangen. Wil jullie nog een kop koffie? Ja, wel. Ik ook wel.